Goedemorgen, ik ben Dielke en Dit is het nieuws van NOS op 3. Kunnen we deze zomer nog wel op vakantie naar het buitenland? Reisorganisaties maken zich daar zorgen over. Want het aantal coronabesmettingen loopt weer hard op. Ze zijn bang dat ons land weer op rood komt te staan. Dat was toch niet de bedoeling, zegt de vereniging van reisorganisaties. Nederland zat erg in de schaal naar beneden. We zouden eigenlijk half juli op een groen niveau uitkomen. Dat betekent dat je gewoon zonder enige beperking, ik zou bijna zeggen ouderwets, uh, kunnen reizen. En nu naar rood, dat zou, uh, en zeker straks donkerrood, ja, dat kan naar uh, extra uh, beperkende maatregelen leiden. Daar zijn we natuurlijk niet blij mee. Dat kan betekenen dat je straks, als je in het buitenland aankomt, eerst in quarantaine moet. Die oplopende besmettingen kunnen niet alleen vervelend zijn voor je vakantieplannen. Meerdere discotheken en clubs doen hun deuren voorlopig weer dicht. Omdat er bij het uitgaan veel mensen corona krijgen. In deze discotheek in Veendam kan je de komende tijd niet meer dansen. Dat heeft eigenlijk wel te maken dat we eigenlijk een hele maatschappelijke functie ook hebben. En dat gezondheid van personeel en gasten op nummer 1 staat. En dat gaat altijd voor het economisch belang. Uh, natuurlijk voelt het allemaal heel wrang. Maar ook wel goed voor de langere termijn. Corona coronadeskundigen van het OMT geven het kabinet morgen advies over de situatie. Er is nog steeds weinig bekend over de gezondheidstoestand van Peter R. de Vries. De misdaadverslaggever werd dinsdagavond neergeschoten op straat in Amsterdam... na een uitzending van RTL Boulevard. Over de verdachte is wel meer duidelijk. Collega Jozef Een 21-jarige man uit Rotterdam. Daarover wordt geschreven dat het Dilano G. is. En ook de vermoedelijke schutter. Die Poolse man KMO E zou dan de bestuurder zijn geweest van de vluchtauto... Morgen horen de verdachten of ze langer vast blijven zitten. Niet alle kinderopvanglocaties zijn open vandaag. Op meer dan 500 plekken wordt gestaakt. Vakbond FNV vindt dat de werkdruk te hoog is... en dat daarin de nieuwe cao te weinig aan wordt gedaan. Er zijn miljarden nodig om het OV rond Utrecht op orde te houden. Staat in een gezamenlijke brandbrief van onder andere de stad, de provincie en bedrijven. Zonder flinke investeringen in het openbaar vervoer is verdere groei niet mogelijk, vinden ze... Want er kunnen alleen tienduizenden woningen worden bijgebouwd... als die ook goed bereikbaar zijn. Het weer, de dag begint droog en zonnig... maar vanmiddag kan in het binnenland een bui vallen. Het is 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland het op de snelwegen overal prima door. Op de N205 van Haarlem naar Nieuw-Vennep... heb je tussen Hoofddorp en de A9 wel 10 minuten vertraging... en staat 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 met een hoofdletter zet van Zon, Zee, Zandvoort en Zutphenitz. Zaterdagochtend, als hij daar loopt, mijn kleine jongen, wat wordt hij dan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 en een handje voor de scheids En af en toe een blik naar je vader langs de lijn Of niet, maar wel gewoon door tot het eind Want je wordt een winnaar door je mentaliteit ochtend als hij daar loopt Dan laat ik hem vrij, want hij lijkt op mij ongelost langs de lijn, wat wordt hij dan gewoon Kleine jongens stiegen, die dragen zich als lof Willen kosten wat het kost Niemand het voor de korst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 we waren de voor de achter en gedragen als toch. die We'll oh. Sin esta manera no tiene la culpa. Caballo de la vana, porque es muy despreciado, por eso no te perdón todo llorar. Ese amor llega así en esta manera. No tiene la culpa. Amor de complementa, amor del de pasado, ven, bendín. Nou, ik no te encuentro meer. Ik het niet no te encuentro de niet meer. Ik weet het niet meer. Ik nada los mismos ya Ik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 Sinta dat die niet meer in leven was. Zijn auto was volledig afgerand. En de man die hem verkocht had, stond onder zijn naam in de krant.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 Is dit het? En we zullen het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 Place. It's so dark, uh Just right, I'm old fashion, Having a good time dancing and laughing While all my homies got the club cracking Got you and I ain't gon' leave Hold you down till you rest in peace The last man standing we gon' see it. Hey, hey, hey, I'll fight for you I'll fight it When you've been May he bless you When you can, you can. Hey, No more feeling down, feeling down. Oh. It's time to hit the town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 Cursing ZFM. Today I don't feel like doing anything. Dit nee, nee. wings and I take to the sky. Da -da -da -da -da. <laughs>